1 Uur. Watermogen moet bij het RMS-journaal. Raad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de brand bij de Esso-raffinaderij in de Botlek gisteravond. En naar de slecht verlopen communicatie met omwonenden. Er werd een NL-alert verstuurd waarin niet stond waar de brand was. En de website met informatie over het incident was drie kwartier onbereikbaar. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond onderzoekt de problemen. Witte Witteveen blijft bestaan. Het bedrijf is overgenomen door een groep Nederlandse investeerders. Die willen met zoveel mogelijk vestigingen doorgaan. Witteveen ging vorige maand failliet. De keten had op dat moment 94 winkels, waarvan er nu nog 72 open zijn. Hoeveel winkels er uiteindelijk open blijven hangt af van de onderhandelingen... tussen de nieuwe eigenaren en de verhuurders van de winkelpanden.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 Een meisje van negen is alsnog overleden na een verkeersongeluk zondag in Lauwersoog. Het ongeluk had al het leven geëist van haar vader. De man liep zondagmiddag met zijn kinderen op een parkeerterrein in het Groningse dorp, toen ze werden aangereden door een auto. De man stierf ter plaatse. Zijn negenjarige dochter overleed vandaag in het ziekenhuis. Een zoontje van acht heeft het ongeluk wel overleefd.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 In de randstad eigenlijk geen problemen meer. Al wel heeft de brug even opengestaan bij Gorkum op de A27. In beide richtingen rijdt het daar nog langzaam, maar meestal duurt dat niet al te lang. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Geen ja, geen nee. <klaargelijk effectué> en omdat Ellensbergen met vakantie is, blijf ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg hem meteen gehoord bij meneer. Meneer de Beus. <coughs> Goedemorgen, meneer de Beus. Ben je een beetje zenuwachtig? <kug> Inderdaad. <en> <klaargelijk>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 U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanbod? Nee, we nichten... Wat is het toch met die zoomer? Ja, ik mag me wel even bij u verontschuldigen, he? Ja. Maar mijn vingers zitten vanochtend een beetje los. Oh, ja. U neemt me toch niet kwalijk, hè? Nee, hoor. Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor. Ja? Ziet u er tegen op om door te gaan? Nee. Uh... Goed, meneer Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Ja. Ah. Waarom drukt u nou niet? Nou, natuurlijk niet omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren. nee, nee. Ja. Ja, en dat was natuurlijk een van de grote uh, country ladies, om het zo maar eens te zeggen. Emmylou uh, Harris na die leuke conference van, uh, van uh, Cox en Halsema. Uh, het nummer heet The Long Way You Run. Dat is natuurlijk een uh, compositie van Neil Young. Die heeft het zelf ook opgenomen. Uh, het zou oorspronkelijk zelfs opgenomen worden door Crosby, Stills, en en Young. Maar dat gebeurde niet. ging iets fout en dus heeft hij... Uh, uh, ik dacht in 1976 of zo heeft hij het alleen met Stephen Stills opgenomen. En uh, nou, dat is dus de bekende versie. En dit was dus een leuke cover van niemand minder dan Amy Lou Harris. En als die een stuk aanpakt, nou, dan kun je er verdonder op zeggen dat het goed is. Goed, Anastasia laat ook weer eens wat van ze horen. We hebben tijd niets van de dame gehoord. Maar uh, ze is er weer. Ze heeft weer een nieuwe plaat. En die heet Caught in the Middle. Anastasia. Rolling like thunder. Ain't been no other Got my back the way you do, babe And every day you get stronger The way that I want you I can push it away And every day Need you know. Oh you, you got me caught in the middle, you got me caught in the middle, between my heart and my head. Oh. I don't need that, you don't need that, we don't need that. But I'm caught in the middle. Oh yeah, I'm caught in the middle. Don't wanna fall out of rhythm. I don't need that, you don't need that, we don't need that. You got the eye of the And un Je scoopagenda. Ze komt er zo aan. Goh. Ja, ik was even naar een zekere plaats. Goed, de bioscoopagenda. Gaan we binnenkort een andere invulling aangeven. Maar we doen het nu nog even op de oude manier. Uh, de film. Even kijken. De emoji film, 3D in het Nederlands. De emoji film laat je zien wat er zich afspeelt aan de binnenkant van je smartphone. Diep verborgen in je apps ligt Textopolis... Een levendige stad waar al je favoriete emojis wonen. En zij hopen allemaal geselecteerd te worden door de gebruiker van hun smartphone. En deze film is te zien vanmiddag om half twee. Oeh, dan moet u rennen. Maar morgenmiddag kan ook om half twee. En dat geldt ook voor de rest van de week. Iedere middag om half twee. En de film is geschikt voor zes jaar en ouder. Dan de film Cars, deel 3 in 3D. Door een nieuwe generatie razendsnelle races, komen de legendarische carrière van Blixen McQueen onverwachts tot een einde. Verslagen, maar vastberaden om terug te keren naar zijn geliefde sport, heeft hij de hulp nodig van de enthousiaste jonge racetechnicus Cruz Ramirez. En deze uh, gezellige avonturen-familiefilm is te zien. Uh, even kijken. Morgen ochtend om 11 uur. En de rest van de week eveneens om 11 uur. En deze film is voor alle leeftijden. Dan verschrikkelijke ikken. Deel 3 in 3D. Jawel, ze zijn weer terug. De Minions. En uh, wat ik erover gehoord heb, schijnt het een hilarisch leuke film te zijn. Een aanrader. Dus deze film kunt u vanmiddag nog gaan zien om half 4 en eveneens de rest van de week elke dag om half vier. En deze film is geschikt voor zes jaar en ouder. Dan Spider-Man Homecoming in 3D. Een jonge Peter Parker, uh, gespeeld door Tom Holland... begint zijn nieuwe identiteit als de webslingerende superheld Spider-Man te ontdekken. En deze leuke actiefilm uh, is te zien aanstaande donderdag om 8 uur. Uh, vrijdag om 7 uur, zaterdag om 7 uur, zondag om 8 uur en maandag om 8 uur. En deze film is voor 12 jaar en ouder. Dan de film Baby Driver, de getalenteerde jonge bestuurder van vluchtauto's Baby, ontmoet het meisje van zijn dromen en wil stoppen met zijn criminele bestaan. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Deze film is te zien vanavond om 8 uur. Morgenavond eveneens om 8 uur. Vrijdagavond om half 10. En zaterdagavond om half 10. En deze film is voor 16 jaar en ouderen. Tot zover. Dat was de bioscoopagenda. Ik liet hem even door. Ik was nog even met iets bezig. Ja. Artiest in het licht. En dat is nu Connie Stewart. Want ook die is overleden op deze dag. 2010. Ik weet van niets. Ik ken geen nood. Ik sta op raamsten en deele bloot. Op elk kwartet in c ziet u mijn boezem in majeur. Zo sta ik op brandenbeursconcert, mama. Van banden, geen mens koopt nog een symfonie. Zonder mooie tante, ik ben de vrouw van de platenhoes. De hoezepoes, de hoezepoes. Op elke 33 minigroven kunt u mij zien van onder of van boven. Zo sta ik op de valse trieste van Sibelius, De juffrouw van de hoes, hoes, Hoes, De juffrouw van de Hoes. Ik sta op Katjatooran, met enkel mijn centuurtje aan. Op Blaas, zeg, ik in bed. Duidelijk meer seks dan dent. En op de plat van de Bussy sta ik in de vijver tot mijn knie. De wind speelt door mijn qua vuur in hendelsmieten in nef Ik ren door het bos gelijk een hert op Mendelsohn's videoconcert. O, oh, ben je weer dat is die tweede rapsodie van list. Want heus die platenindustrie, die weet al jaren Waar Abraham de mosterd haalt uit haren en snaren. Ik ben de juffrouw van de platenhoes, de hozeboes. Hoezepoes, op elke 33 minigroven kunt u mij zien van onder of van boven. Ik sta met blote voeten op. de Jomilanda Moes, de juffrouw van de hoes, hoes, hoes, de juffrouw. Heb ik nog het meest succes Op plaatjes van de lichte jazz Ik voel me in mijn element Als muze van het amusement Dit is de Charleston die deed Nu 35 jaar geleden De tijd van platen. Toe voor die en die voor toe. U ziet me buiten op de hoes. Een schalen meezert in een roes. Een pot hoe op zo bleek als gips. De tijen heel laag op de pips. Ja, ja, die platen in de strie, laat die maar lopen. Die weten hoe ze toe voor die moeten. Vrouw van de platte hoes, de hoeze poes, de hoeze poes. Op welke vijven, veertig minigoven, kunt u mij zien, het is niet te geloven. Ik sta te dansen met een pothoed, in de Charleston Roest. Je vrouw van de hoes, hoes, hoes, de juffrouw. Connie Stewart. Heel veelzijdig. En fantastische zangeres. Fantastische actrice ja. vooral ook. Uh, Cabaret. Geboren op 5 september 1913 in Weijen. Ligt er in de Zwolle geloof ik. En um, ze is actief geweest vanaf 1939 tot 1985 toen ze de, de brui aangaf. En uh, ze is uh, drie jaar lang, vanaf, 1967 tot 19... nee, nee, vanaf 1957 tot 1960, gehuwd geweest met Zwiebertje. Helftel Joop Doder. En uh, ze is eigenlijk min of meer ontdekt door Wim Zonneveld. Heeft ook een tijdje deel uitgemaakt van zijn cabaretgezelschap. En uh, Connie Stewart, ja, dit is ons nieuwe onderdeel. We gaan dat proberen dagelijks vol te houden. Uh, artiest in het Licht. En omdat zij dus op 22 augustus 2010 zeven jaar geleden exact dus uh, overleed. Nou, moeten we natuurlijk even Hoe oud was ze dan? 87. Hè? Zeg ik het goed? Ja, het is. Uh, 1913 2010. Nou ja. 1913 en 2010. Ja, 87 dan zeker. Ik kan niet meer rekenen, jongens. Hoe kan dat nou? Maar goed, uh, dat was dus Connie Stewart. met ons onderdeel artiest in het licht. Voor de mensen die op het recept zitten wachten... kan ik me natuurlijk voorstellen dat je daarop zit te wachten. In Jan zit hier ook in de studio... met een potloodje en een pennetje en een papiertje om het ja, op te schrijven. Ja, ja, ja. ja. ja nou ja, het, kijk, het is natuurlijk wel een inspiratie, hè? Ja, dat is zo. Maar eh, kwart voor twee komt het dan, Want we waren een beetje verlaat door, uh, door het Anselen, de treinmeester vanmorgen. Ja. Ja, had je maar door moeten lopen. Ja, dat deed ik. Maar ja, voordat je dan een kaartje uh, geregeld hebt en zo. En we liepen de trap op en toen uh, zagen we de trein wegrijden. Ja. En toen dacht ze bij zelf, dat wordt een lange weg. Nou ja. Gonna keep on trying Maar een, een hele leuke remake trouwens. Wat swingender en uh, wat langer ook. Het nummer dat heet Long Way There. En dat is natuurlijk de Little River Band. Now don't you feel Little River Band. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. In het weekend van 9 en 10 september 2017... zijn meer dan 4000 prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om eens een plek te bezoeken... waar je normaal niet zo snel komt... of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. In 1987 al werd in navolging van Frankrijk... de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld... om zo de publieke belangstelling voor monumenten... en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten... Met inmiddels bijna een miljoen bezoekers is deze opzet zeker geslaagd te noemen. Dus uh, ook in Zandvoort zijn een aantal monumenten te bekijken. En in de omgeving van Zandvoort. Dus ik zou er zeker aan deelnemen. Dat is erg leuk. Een mooie gelegenheid om het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Recreade te verrassen met de waarderingspeld. Een bijzonder dankjewel voor de 50 jaar. Waarin zij de kinderen onvergetelijke momenten laten bewegen, beleven. De waarderingspeld wordt uitgereikt aan het bestuur. Maar is symbolisch bedoeld voor alle vrijwilligers die zich de afgelopen vijf decennia met tomeloze enthousiasme hebben ingezet. Journalist Esther Vuister schrijft over het feit dat een groep kinderen in Den Haag zomaar een, een telefoon met abonnement krijgt. Zij snapt de weerstand van de gemiddelde Nederlander heel goed. Sparen moet je leren, vindt zij. En spullen waarvoor je zelf hebt gezwoegd... daar zorg je nou eenmaal beter voor. En daar ben ik het eigenlijk hardgrondig mee eens. Ik ook, ik vind het een belachelijk initiatief. Ja. Ik vind het echt gewoon te gek voor woorden dat je. Omdat, om ja, jammer, het zijn, het zijn misschien mensen die niet een. Uh, een dure ding kunnen betalen... maar er voor. Ik bedoel, waarom moet je een smartphone weggeven? Ik vind het echt te belachelijk voor. Uh, ja, ik bedoel... geef ze een abonnement op de sportschool of zo. Vind, dat vind ik dan nog wat. Bijvoorbeeld? Ja, als je dan toch wilt dat ze sociaal bezig zijn... bij deze. Suggestie, mevrouw Kleinsma.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 Moet je wel mijn microfoon openzetten. <laughs> We hebben een zonnige periode en uh, ja, het uh, trekt een beetje dicht. Maar uh, vooralsnog uh, zit er geen regen aan te komen. Uh, de temperatuur loopt wel op naar 23 graden. En dat komt omdat er heel weinig wind is. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog. En bij een zwakke tot matige oostenwind daalt de temperatuur dan naar 15 graden. En morgen wordt het zonnig met vriendelijke stapelwolken en nog wat warmer. Het wordt dan 27 graden, ook aan de kust. Dat was het. Oh, All yeah. devil could love een heel oud jazz-nummer. Volgens mij van. Ja, nou ben ik die naam kwijt. Oh. Ja. <laughs> uh, wat gebeurt er nu? Oh, ja, nee, dat moet allemaal niet gebeuren. Nee. Uh, dit wel. Goed, eh. Uh, goed, ben ik van, uh, uh, uh, uh, Holiday, volgens mij, ja, Volgens mij ook, Even denken, hoor. Oh, nou gaat er iets helemaal fout. Die moet ik hebben. Ja, we moeten er weer even in komen, helemaal. Ja, het gaat wat rommelig vandaag. maar nou, ja. We moeten het strakke schema weer eventjes uh, terugvinden. Ja. Oh, trouwens, ik vergat net te vermelden... dat het weerbericht verzorgd werd door Lex van der Horen. Ja. Dus bij deze, bedankt Lex. Voor onze eigen, eigen, eigen zandvoortse weerman. Hè? Weerman, Juist. Ja, ja Dus dankjewel, Lex. En dat gaan we voortaan uh, elke dag doen. Dit ja. weerbericht van onze Lex. Zo weten we daar ook weer van op bel. Wie dat allemaal Het mooi is. Het recept van de week. Ja. <laughs> Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. <coughs> na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina wwwfacebookcom Zandvoortlunch. Ja, en voor, voor vandaag heb ik uh, een uh, recept uitgekozen. Dat is kool met geroosterd spek en blauwe kaas. Oeh. En uh, de ingrediënten zijn voor twee à drie personen. Uh, u heeft hier voor nodig 600 gram Chinese kool. Drie eetlepels olie. En dat kan zonnebloemenolie zijn of uh, arachideolie. Of misschien olijfolie als u dat lekker vindt. Dus zoek uw smaak daarin. 100 ml rundvleesbouillon. 250 gram ontbijtspek, 150 gram blauwe kaas. Verkruimeld. En uh, 125 gram pitloze rode druiven. Mag ook wit hoor. Als er toevallig geen rode voorhanden zijn. Wit is ook lekker. De bereiding gaat als volgt. verhitte olie en roerbak hier de koolrepen in. Voeg zout, peper en bouillon toe en stoof dit zachtjes in ongeveer 10 minuten. Rooster ondertussen de plakjes ontbijtspek. tot ze krokant zijn in een droge, hete koekpan. Schep kaas en druiven door de kool en serveer de koolschotel met het ontbijtspek erop. Heel erg lekker met gekookte of gebakken krieltjes. Een variatie hierop is dat u de blauwe kaas vervangt door zachte geitenkaas. En voor een extra knapperige bite uh, kunt u tijdens het, uh, roer, uh, het roerbakken van de kool... wat pijnboom of zonnebloemlid toevoegen. En houdt u van extra pittig, dan zou ik er een gesnippeld charlotje... of teentje, bij de, uh, teentje knoflook bij doen. Ja, bij deze. Een lepel sambal, ook een idee... Ja, dat kan ook nog. Ik bedoel, dit, dit, dit, is, dit is variabel, hè? Ja, ja. En, en ieder kan eraan toevoegen wat hij zelf lekker vindt. Pijnboom. Dit is een basis. Pijnboompit? Pijnboompit. Ja, ja, nee, we zeggen het niet. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat, dat is een beetje raar als je daarna gaat roepen van eet smakelijk. <lacht> dit is Tony Joe White. En het nummer dat heet Groupie Girl. Dat sommige mensen totaal gestoord zijn, dat uh, mag je toch wel uh, vaststellen als een automobilist die in de file stond bij de afritsloot op de A4, uh, ineens uh, gewoon die file verlaat, dwars door de middenberm rijdt en uh, daardoor weer de, de doorgaande rijbaan op, op rijdt. Hoe idioot kan je zijn? Maar goed, dat meldt uh, dus NH Nieuws zojuist en uh, het filmpje. Als u uh, de pagina van NH Nieuws volgt op uh, Facebook... dan kunt u het filmpje van deze belachelijke manoeuvre... kunt u, uh, kunt u daar aanschouwen. Goed, nou, euh, ja, oké. Okay, we gaan door met Mountain. En die hebben een nummer opgenomen. Dat heet For Yesgers Farm. En de popkenners... die weten dan natuurlijk gelijk waar het over gaat. Want Yesgers Farm, Max Yesger... was de boer... die uh, in uh, augustus 1969... zijn weiland beschikbaar stelde voor het organiseren... van het Woodstock Festival. Nou, hier is Mountain. Die hebben daar dus een nummer over opgenomen. For Jesgers Farm... Was dat. En het nummer dat heette For Yesgers Farm. Dus opgedragen aan die boerderij daar in de staat New York. En uh, van de boer Max Yesger. waar dus in augustus 69 het Woodstock Festival plaatsvond. Ah, dit klinkt ook wel weer mooi: Dit is namelijk die Purple. Nummer All I Got Is You. En dat is van hun nieuwste CD... Ja, en als u dit wat steviger vond, nou, dan kan u beter vanavond tussen 8 uh, en 10, maar niet de radio aanzetten. Nee. Want uh, dan komt hij hier ook bitch weer langs. En uh, <laughs> dat is dan nog Ja, wat ben jij uh, toch bezig, zeg? Dat is uh, aanmerkelijk steviger dan dit. Dit was een uh, Deep Purple, trouwens, het nummer heette All I Got Is You. En uh, dat is van hun laatste album uit het, uh, 7 april 2017 kwam het uit. En het heette Infinite, als ik het goed zeg. Ja, Infinite, zo heet het. En um, ja, Allah got Are you. En het is natuurlijk die Purple. Wel, met Ian Gillen. Niet zo met John Lord natuurlijk, want die is er helaas niet meer. Nee. Maar uh, het klonk even Ik vond het even goed wel lekker klinken. Gewoon, ja. Ja, het, is niet, het is geen child ik time. Ik dacht net nog van... Hé, uh, hey, ben jij heftig bezig? Ja, nou ja, goed. Mag ik ook eens een keer. Of van mij wel. Ja. Vanavond tussen 8 en 10. Dus uh, de, geen lompen, maar zware metalen. Wat kunnen de mensen verwachten vanavond? Heddy. Oké. Okay. <hums> Heel hard. Heel hard. Ja, dus als u niet van harde muziek houdt... dan moet u zo'n 8 en 10 gewoon niet CFM aanzetten. Houdt u er wel van, dan moet u zeker CFM wel aanzetten. Ja. Want uh, je krijgt weer een zootje zware metalen voor je, voor je kiezer. Kiezen. Oké. Okay. Nou. Dit is Lulu. En dit is de laatste van vandaag. Nummer van Bowie en The Man Who Sold The World. We spoke. door uh, David Bowie. En het werd in dit geval uitgevoerd door Lulu. Ja, en uh, de klok is onverbiddelijk dames en heren. En onze eerste uitzending van het nieuwe seizoen zit er weer op. Ja. Morgen ben ik er weer, samen met Deb En uh, dat wordt uh, gezellig. Yo. Voor u uh, zeggen wij, uh, Mr. W van uh, Nou, uh, bedankt voor het luisteren. En, uh, Zeer zeker. Wat mij betreft, tot morgen. Ja, en uh, voor de liefhebbers, uh, tot vanavond. En uh, anders, tot volgende week. Ah. Dag.